Documentaar-terremaker Etienne Glebeek volgde Maxima gedurende negen maanden tijdens haar werkzaamheden voor financiële bewustwording in binnen- en buitenland. Tijdens werkbezoeken in Nederland en hij vulde de prinses met haar gezin op villa Eikenhorst in Wassenaar. Verslaggever Dominique van der Heijden sprak op vier verschillende momenten met Maxima. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt vrijwel overal droog. Morgen periode met zon in de middag kans op een bui. Het wordt dan 13 tot 18 graden.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 Get me started on them DJs these days. Walking in the club with a briefcase full of cheap taste. Thinking 80 this shit, give me a break. Full of teen ages, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show, they got some flow. We got newcomers, long gauntles, John Doe's, coke heads with long toes.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 Ik denk het niet. goed, uh, het, het, is, uh, het is vandaag 12 mei. Ja, wat wou je zeggen, Marcus? Ik wou niks zeggen. Zie oh. ik eruit alsof ik uh, wil inbreken in jouw verhaal? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik kijk ook eventjes. Maar goed, uh, 12 mei, want we gaan iets uh, spannends doen vandaag. We hebben een gast, uh, drietal gasten, zijn onderweg. En ze komen, als het goed is, hier aan om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 Dus vandaar. Dus we gaan uh, het busje ritueel uh, jammer of meer.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 Dat vind ik altijd zo leuk. Uh, Bart van Sante was uh, van Ravolva, die was hier ooit uh, te gast. En die had ook gelijk die stoel waar jij nu op zit, Jeroen. Uh, de umpire-stoel uh, noemen we dat. Ja, ik voel me even. hoor. <laughs> ja. ja. Je hebt wel een, een mooi overzicht uh, gelijk van dit hele, hele spul, natuurlijk. Ja, ja, dat klopt. Uh, welkom. Uh, we zijn met drie man sterk: Tobias. Hallo. Hallo. Uh, Ella hoog, ja. en Jeroen hoog, ja. van Houses. Uh, het gaat uh, heel erg goed, geloof ik, uh, met jullie. We nou, ja, nou, zal ik gaat, bij jou beginnen, gaat, Ella? Ja, we, zijn, uh, we komen een beetje te laat binnen. Want we, ah, zijn, niet uh, we zijn net de hele dag uh, bij Joost van den Broek geweest. Dat is de jongen die ons uh, cd aan het is. Hmm. Uh, die hebben we in februari opgenomen.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 En we zaten heel lang te brainstormen over wat de naam zou worden. En het enige wat ze wisten is dat het één woord moest zijn. Eén woord moest zijn. Ja, ja. gewoon één woord, want dat gaf gewoon rust. Ja. En uh, toen zag ik het liedje van haar staan op haar computer. En er zat het woord houses in. Toen was een keer, bam. Weet ja, je, hebben. ja, dat was hem dus. Ja, ja, zeker. Uh, weten jullie uh, of er een andere band is uh, die ook met uh, dezelfde Volgens om... mij zijn er nog drie die ook houses heten. Oh, dat mee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 was dit al zoiets als ook met Daan een eindexamenproject of, heb je al echt, of uh, was dit echt een band? Deze band bestond al. Deze band al al bestond een, een jaar al. bestond hij al. Ja? Dik een jaar. Ja? En, uh, alleen de EP was nieuw, maar voor ja. de rest, uh, de band was er al heel lang. Ja. Uh, de EP, uh, wanneer hebben jullie die opgenomen? Uh, februari, in en... Zwitserland. In Zwitserland? Ja. ja.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 dit in handen had. Ik ja. heb gelijk al behoorlijk uh, wat uh, stukken van gedaan. Uh, uh, End of Story heet die. Uh, hebben jullie daar ook uh, over uh, nagedacht van uh, waarom het End of Story moest heten? Um, ja, natuurlijk. Over alles is nagedacht. Ja. <laughs> dus uh, hier ook over. Ja. Um, uiteindelijk is het een vrij simpele oplossing. We wilden een liedje, of we namen de titel van het nummer van de cd... Mm -hmm. Uh, en End of Story was ja, ook wel weer neutraal. Je kunt het op heel veel manieren opvatten. Het, mm -hmm. het, het is heel abstract wat je erin ziet. Yeah. Uh, maar iedereen heeft er wel een eigen gevoel bij. Yeah. Hebben jullie dan uh, ja, uh, discussiëren jullie ook? Ik, ja, ik kijk weer even naar jou. Dus dan uh, <grijg> dit is echt leuk. Microfoon doorgeven. Maar. Kijk, wel, uh, door. maar uh, uh, <grijg> Is dat ook zo dat jullie gewoon ook binnen de band over een bepaalde muzikale richting praten? Of, Wij of discussiëren of, over letterlijk alles. alles. Ja. Ja, of, het nou, of het nou de notes die gespeeld is of, of dat het de klank van die notes die gespeeld wordt. Ja. wordt. Eigenlijk over alles zijn we continu aan het muggen, zitten en discussiëren. Maakt dat dat ook leuk?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 dat het bij andere bands duurt, maar uiteindelijk hebben we wel één verhaal en één, mm. één ding wat we alle vijf kunnen uh, vertegenwoordigen en wat we kunnen, kunnen verklaren aan andere mensen, zeg maar. Ja, nou, heel duidelijk. Dus dat jullie, uh, Ik zit ook met half halve met Chinese ah, tekens. Nee, maar goed, uh, je hebt je verhaal verteld. Uh, als het goed is, ik had de teken gegeven van nummertje drie die we gaan draaien. Dus ik dus weet niet hoe jij drie aanduidt, maar ja, dat, uh... Drie, kijk, zo. Ja. Die, alsof die duim te ja, zien is die achter die, nou, jou. Dat ja, nee, werkt niet, ja. Zo, zo is het dus. En nummer drie, dat heeft uh, te maken met suicide. Hier is Housers.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 het is gewoon een klein verhaaltje. En, en, en daar heb je gewoon een heel een muzikaal arrangement omheen uh, ja, gemaakt ja, eigenlijk. Ja. Oké, okay. uh, duidelijk verhaal. Uh, duidelijk. Nou, nou, nou heeft uh, Jeroen een iPod bij zich. En nou weet ik dat er hier iemand is die alles wat Apple heeft, uh, dat hij daar echt ruzie mee heeft. Uh, klopt dat Marcus? Of, uh? ah, niet helemaal, nou, maar... Niet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 Siguros. Siguros. Siguros. Vertel Siguros. eens. Het ja, we... is een IJslandse band. Oh. En uh, op zich, uh, ze, ze maken ook uh, hele mooie opbouwen. En uh, ze hebben hele mooie sprankelende arrangementen. Uh, het, het zijn eigenlijk uh, hele geniale mensen. En ik mm. denk dat wij heel veel nog van kunnen leren. Ook in de, de manier waar ze ook dynamiek gebruiken.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 Oké, okay. uh, luisteren en huiver, de keuze van de band Houses. Hier is, uh, als het goed is, Siguros en Glossalie.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 Um, ook heel bijzonder is dat ik, uh, nou dat, dat vertelde ik hier uh, tijdens het uh, nummer, dat ik uh, Robert uh, van Nashevski, maar toen was hij in dienst van uh, Fabiana Dammers, uh, gereden heb uh, tijdens de grote prijs uh, van Nederland Theater Tour. En toen gaf hij dat EP'tje en ik denk, ja, dan moet ik dat ook even afluisteren. Daarvoor, Siggy Ross en Glossely, uh, Ella, jij gaf daar net al een aardig... Uh uitleg over, over nou ja, uitleg, een verhaal over van hoe, dat, uh, hoe dat is uh, in IJsland en hoe of wat. Uh, ja, ik weet niet. Uh, ja, uh, uh, ja nou, ik, hebt, ben, ik ben... Ik, uh, je bent er geweest, zei je? Ja, ik ben er ook geweest de uh, afgelopen zomer. Gewoon ja. uh, eigenlijk uh, puur op vakantie, hoor. Ja. Ik vond het een uh, aantrekkelijk land. Omdat, uh, wat is er anders aan de IJslander ten opzichte nou, van de Europeaan? Dat, dat vroeg ik me dus af en daarom ging ik er naartoe. Want ik heb, uh, Onderzoek? Ik, nou, oh, een beetje nieuwsgierigheid ook? Een, be een beetje de, de sfeer proeven daar. Ik, ik heb uh, wat IJslanden, IJslandse vrienden hier mm -hmm. in, uh, in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, nou, ik vond het wel een bijzondere volk. <laughs> en uh, ik vroeg me af of het <coughs> gewoon een ook... paar mensen die ik kende die bijzonder waren, of het gewoon de hele volk. Hij hoor, <laughs> maar heb je ook gevraagd uh, van waar je geld bleef of niet? Gein. Flauw. Barba, dat betreft dan op, op een goed moment. Flauw. <laughs> Flauw, Laten we zitten. Mm. Uh, dit is, uh, dit is uh, goed, maakt niet mm -hmm. uit. Nog um, even terug naar, naar, uh, naar jullie uh, muziek. Uh, wanneer zijn jullie eigenlijk uh, precies begonnen? 17 januari. <laughs> 17 januari, hoor, uh, Sidney ja. Van Voor nou, welk jaar? Twee, eerder, 2010? Ja, Concreet 2010. Ja, nee. 2010. Ja, toch? Uh, nou ja, nee, eh, nee, 2009, 2009. 2009. 2009. Ja, ja, ja. Uh, Wanneer ben jij erbij gekomen, Tobio's? Of uh, zat je er al bij? Uh? Uh, nou, het was zo uh, Het was eigenlijk een heel snel verhaal Het, het, het lijkt bijna chronologisch in heel veel tijd Dus er maar in mijn hoofd Ging het echt in een tijdsbestek van een week of twee hmm. Eller Gijs en ik dachten We gaan een band doen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 uh, uit te huren. Ja, ja. <laughs> huren als, als gewoon als muzikant. Als, dat je zegt van nou goed, ik ben drummer ik, uh, ik, ik speel mezelf mee. aan. Ja. En, dat, en dan kan je dat gewoon heel zakelijk doen. Mm -hmm. Zeker. Maar ik denk dat de meest interessante manier wel is uh, door muziek te maken met zowel muzikanten die je echt ontzettend boeiend vindt. En waar je denkt zelf wat van te kunnen leren. Mm -hmm. En waarvan je weet dat het ook echt gewoon vrienden kunnen worden. Ja, waarvan het ja. toch vrienden zijn. Ik denk dat je dan toch een soort van extra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 Uh, die vraag ga ik in ieder geval aan Ella geven. Oh, nou <laughs> want dat gaan, weet ik niet. We gaan, precies. Gaan, gaan, gaan, gaan we naar Ella nee, toe. Chert die, uh, die was komen kijken naar onze EP-presentatie, dacht ik. Die, uh, dus afgelopen jaar september hadden we ons EP officieel uitgebracht. En daar was Tjerd komen kijken. Yeah. En hij, vond het echt, hij was heel erg onder de indruk. En hij uh, heeft ons later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 je verkoopt ook zeker ja. wat. Maar, ja, ja. Maar het leukste ja. vond ik trouwens nog. Uh, van, uh, op een gegeven moment waren jullie in Breda geloof ik geweest. Ja. En toen hadden jullie in één keer van, uh, jullie hadden een hele stapel van die dingen meegenomen. En ja, toen kwamen was ze wat los, onze, los gewoon terug. Onze score. Dat was uh, 66 uh, EP's uh, verkocht in één ja. avond. Uh, dus hebben jullie ook een beetje uh, een scorebordje bijgehouden van. Eens even kijken waar we het meest hebben uh, verkocht. Of niet? Nou ja dat was altijd vrij duidelijk hoor. Ja? Het is niet uh, dat we elke nou, een ja, keer misschien... in de buurt komen. Het ja, samenkomst. Ja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 ja, afhankelijk van wat voor publiek de hoofdprogramma ja. bezoekt. Goed, we gaan even naar het nieuws van 9 uur toe. En dan uh, gaan we zo verder praten. Yes. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van